met zijn DJ-skills en uh, ja, ik ben er benieuwd naar. Maar zo naar direct met dat zijn wij natuurlijk hè. Mooi bruggetje, ik zou ze niet meer maken, maar toch gedaan. Jongens, direct hier op Radio CVM bij het weekend in. Direct. En we gaan meteen door met lokaal nieuws. Met Tim. Goedemiddag. Karim, goedemiddag. Goedenavond alweer, hè? Goedenavond, ja. We zijn alweer uh, een uurtje bezig. Ja. Nou, nee, ik om nog even op uh, terug te komen op jouw regionaal ja. nieuws. Uh, ik kom net een stukje tegen uh, over afgelopen woensdagavond. Ja. Is een, uh, een oudere man om kwart overal gevallen in de Celsiusstraat. Die hebt. Uh, Verschil niet tussen een uh, stoepje en een uh, straat gezien. Naast de FOMAR is dat hè? Dat is uh, bij de snackbar naast de FOMAR inderdaad. Uh, twee ambulances en wat politieauto's die zijn uitgerukt. En uh, tot op heden weten wij alleen dat die man uh, met een pijnlijke schouder uh, naar het ziekenhuis is. Maar hoe gaat het dan? Krijgen jullie een man uh, van melding binnen van... Uh, nou dus nou ik moet je gevallen. eerlijk zeggen, ik, uh, ik zit dan uh, nu een jaar bij de brandweer. Ja. Uh, hier zijn wij niet uh, aanwezig geweest. Het is alleen de klosje voor de ambulances en de politie. Oké. Okay. Uh, dus dat voor de rest weet ik dat niet. Mm -hmm. dit is, uh, het niet. Maar dat is het nieuwtje wat ik net nog tegenkom en uh, waar ik nog even op terug wil komen. Ja. De nieuwbouw van de kazerne. Mm -hmm. Een uh, collega van mij die heeft op z'n tweeën brandvorderen al. een officiër een reportage over de nieuwbouw ja. uh, kan terugvinden. De, de fouten van brandvorderen al die uh, link uh, op de pagina en, uh, niet zal zeggen. Die verder goed dus Ja, wat uh, ja, het is... Uh, ik vind het een heel moeilijke discussie. Wat ik begrepen heb, dat durf ik niet op te zeggen dat het zo waar is. Maar dat de, de keuze die jullie schijnt te liggen tussen de ladderwagen van Zandvoort en die van Haal West. Ja. Uh, ja. Ik vind, dat is mijn mening, dat die hier in Zandvoort moet blijven. Omdat wij uh, een hoop politiek woningen hebben. Uh, wij hebben uh, zorginstellingen ja. hierop. En je hebt, ja, flats, sportieke Ik vind dat het, het is niet alleen de onze veiligheid, maar ook van die, vooral van de burgers is die. En uh, die van ons uh, ook. En we dus hebben we natuurlijk het... ook hotels? Nee, absoluut. Dus uh, nee, ik denk als die weggehaald wordt dat uh, uh, de veiligheid van de burgers gaat uh, erg achteruit, ben ik bang. Ja. En die van ons ook als brandweerlieden. Uh, ik hoop niet dat die weggaat. Dat zal uh, voor Sanford niet goed zijn. Mooi statement. En dan gaan we luisteren naar w uh, Wicked Way van Waylon. Ah, die is lekker. Het begin klinkt net als een sirene, hè? Ah, hij is eerder lekker. Deze. Je hoort hem hier op Radio FM. Het weekend in met Tim en Karim vandaag. Toby is er helaas niet. Maar ja, laat niet uit. Want dan hebben we Tim. There's a song in my head and it's looking for a way to get out. The sky, 'cause you're always right next to me. I'll do you know wrong? Maybe I should just let me, let me, Wicked way, waylon. Ja, en heb jij nog een verzoekje voor zometeen in het derde uur met uh, VJ? Je kan hem achterlaten op Facebook natuurlijk En we gaan luisteren meteen naar Zo so Stil van Bluff Want ja, dat is toch echt een, een Nederland. die blijft Zo en maken altijd ook heerlijke nummers Zo so Stil Bluff Voor de meer op CVM. Het weekend dit met Tim en Karim Zo stil Iedereen wel weet dat dit zo blijft Voor altijd voor altijd en een leven lang het was, zo stil, dat iedereen het voelde in zijn lijf. Geen ben die ooit nog dit gevoel schrijven kan, zo stil, dat alle klokken zwegen. Ja, de tijd stond onbewegelijk, zo stil en zo verloren ging je weg, zo stil. Met zo stil. En dat is het zeker hier door stil. Ja, en het, uh, het ons wel, ja, het wel bijna Haagse, maar het is een, een zielse rockband is dit, hè? In hoeverre het eigenlijk een rockband is, natuurlijk. Maar goed, um, ja, ik was, even, ik, ik, ik was even iets aan het zoeken. Ik weet niet meer. Oh, ik heb het gevonden. Het is eigenlijk voor jou. Vertel. Ja, eh. Um... Ik ga ervan uit dat sommige mensen geen zin hebben in de carnaval. Dat kan. Daar nou. Morgen is er bij Café 4 vanaf 9 uur een ski Dat wordt georganiseerd door de on-air events. Het is wel, je moet verkleed worden. Je moet verkleed binnen en anders niet. Dus wel vanaf 18 jaar. En moet je verkleed worden? Dat is iets de. Op de radio is ook een kip, en de kip op top En het uikenpiep, en het uikenpiep, en het uikenpiep En het uikenpiep, en het uikenpiep Op de radio is ook een haan Op de radio is ook een haan Omdat het boerderij komt naar jou toe deze zomer, winter, wat het ook is. Was, uh, was het kaketje piep? Ik vind dat echt de meest afschuwelijke plaat. En ja, daar ben ik echt serieus in. De meest afschuwelijke plaat die ik, die ik gewoon ken. Gewoon. Ik denk ook niet dat ze hem morgen gaan draaien bij 4. Denk ik ook niet. Maar by far de slechtste plaat ooit. Ja. Maar goed, maar de... we hebben één die soort niet gehoord, natuurlijk. En het is? Dat waren wel de vogels, maar de kraaien oh. hebben we nog niet gehoord. En het is weekend. Dus ik vind je lekker. Ja ja. Dat is Brenda. Ja. Haad die lab op die pomme Louis. Wil niet mee op de kokennui. Ja. Vind je lekker, je bent een lekker ding. De feest alleen met de op mijn king. Hey. Die handel op je rug Ik ga vergeten in je tuin laat ze lopen Als je te haast niet is, dan ben ik wel dezelfde. Ja, lekker En deze paal is ook gewoon heel erg lekker Maar ik zeg het niet op z'n Dus kan niet. ik niet Als ik haagenees of haagschap ga praten nou, dat wil je niet weten Maar goed um, Wat ik wil zeggen Zometeen hebben we natuurlijk VJ En is ooit een nummer gemaakt God is a DJ VJ is ook een DJ natuurlijk En laten we er maar gewoon naar gaan luisteren Ik ga geen slechte bruggetjes meer maken God is a DJ Het weekend in Radio CFM This is where I heal my hurt It's in natural grace Or watching young life shake It's in my keys Solution for remedies Enemies becoming friends When bitterness ends This is my church This is my church is a DJ DJ, DJ, DJ, DJ, DJ. DJ. Nou, weer een leuke collega erbij dan, hè? Cool is het, DJ? Radio SIVM. En we gaan meteen door met een Duitse knaller. En dat is Lila Walker. En dat is van uh, een hele riet met artiesten. Laten we ik er eentje noemen. En dat is Yasha! Ich kühl mein Kopf am Fensterglas, ruf den Zeitlupenknopf. Wir leben immer schneller, feiern zo hart. Wir treffen die Freunde und vergessen unser Tag wollen. Kein Stress, kein Druck. Neben zu nog een Schluck. Vom Tim Tonic, guck in diesen Himmel wie aus Hollywood. Rot knallt in das Blau, vergoldet deine Stadt. Und wie bei uns. Wolken in die Nacht, wach, bis die Wolken wieder lila sehen, Hier blijven wach, bis die Wolken wieder lila sind, Bis die Wolken wieder lila sehen, Hier bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck da, oben steht ein neuer Stern, Kanst kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab lass dich schlafen, komm wir heben ab. Jung und ignorant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 Feiern hart, fallen weich auf die lila Wolken. Hier bleiben wir, bis die Wolken wieder lila sind, hier bleiben wir, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind, hier bleiben wir, bis die Wolken wieder lila sind. Guck da oben, steht ein neuer Stern. Yeah. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk. Oh. We reißen uns von allen Fäden ab yeah. Lass dich schlafen, komm hier hin. Vila-wolken. Nou, op dit moment zijn de wolken meer, uh, meer zwart buiten. En als het goed is hangt onze eigen grote enige echte vriend aan de telefoon. En dat is namelijk Bas van Veenendaal, Bas. God, wat een geweldige aankondiging. Doe ik het nog eens een keer. Ja, misschien moeten we een keertje bij Eredivisie Live zo aankondigen. <laughs> maar Kees je maar op zegt uh, van onze hele grote vriend. Nou, nou, dat doet Kees niet, denk ik toch? <laughs> nou, waarom niet? He, je weet het niet. Je weet het nooit met Kees. Dat is ook weer een beetje overdreven, hè? Ja. Er staat een, een, ja, een druk programma op ons te wachten, natuurlijk. Uh, ja. Vandaag, geloof ik, geen wedstrijd. Uit mijn hoofd. Nee. nee vandaag niet, morgen vijf? Ja, ongelooflijk. Waaronder ja. PSV die in actie komt tegen, tegen ja. Vitesse, de kraker, denk ik. Ja, ja, dat is ook wel echt een hele, hele interessante wedstrijd. Sowieso, kijk, voor PSV is het een beetje, als ze deze winnen, ja. dan, dan, dan, dan zijn ze uh, ver. Want Vitesse uit is gewoon een hele lastige wedstrijd. Zeker. Ze staan al drie punten uh, los. En dat, dat zou een, uh, een mentale, hele belangrijke wedstrijd kunnen mm -hmm. zijn. En voor Vitesse is het natuurlijk eigenlijk een beetje, ja. Nou, Als ze nog titelaspiraties hebben, is het eigenlijk de laatste kans. Hè? Ik, ik ben vandaag toevallig bij Vitesse geweest, yeah. Rutte gesproken. En die, die, die zeggen dan wel van ja, daarna nog 12 wedstrijden, nog 36 punten te verdedigen. <laughs> ja, dat is zo. Ja, dat is feitelijk klaar. verliezen van PSV. Ja. Dan kan je ze in ieder geval afschrijven voor, uh, voor de titel. En, uh, nou ja, dan kunnen ze nog steeds natuurlijk, wat nog steeds heel knap zou zijn, rond die 30e mm -hmm. plaats gaan uh, spelen. Maar nee, dat is wel echt een. Uh, en hoe reageert Vitesse? Hè? Er is natuurlijk zoveel gebeurd. Rutte die uh, natuurlijk uh, met de bus niet meeging was ineens ziek, uh, in conflict, met uh, de ja. Nou Alles is weer hij doen ze in ieder geval voorkomen. Zo spreken ze zich uit. Rutte zegt nu zelfs, hey, ik wil misschien wel, uh, wel langer blijven bij, uh, bij Vitesse. <laughs> ja. Een beetje hypocriet eigenlijk, als je erover nadenkt. Ja, nou ja goed, uh, het is het voetbalwereldje. Ja. Zullen we zullen op de achtergrond allemaal andere dingen hebben gespeeld waar wij uh, allemaal de vinger niet, niet goed achter kunnen komen. Maar in ieder geval, de clubleiding zegt nu van nee, Rutte is onze man. En Rutte zegt nee, Vitesse, goede selectie en ik ga er helemaal voor. Dus uh, ik ben benieuwd. Ik denk, maar ik ben wel heel benieuwd naar Ben, is hoe de spelers dan gaan reageren. Ja. Die heeft hij toch een beetje in de steek gelaten. Ja, en, en, en ja, hoe, hoe gaat dat team nu op Rutte uh, reageren? Dat, uh, nee, ik ben benieuwd. En dan, uh, Theo Jansen voorop dan waarschijnlijk hè? Ja, maar ja, dat is sowieso de leider daar natuurlijk. elkaar de aanvoeren, maar, maar Jansen is degene die uh, er gebeurt <laughs> dan natuurlijk. Dan hebben we ook nog wel, nou, zondag Feyenoord AZ. Ook zo'n hele interessante. gets over Beek tegen zijn oude uh, club. Je zou zeggen, Feyenoord in de Kuip, hè? thuis, die moeten dat uh, gewoon gaan winnen. Ik, ik las dat Koeman heeft sowieso al gezegd dat Immers uh, mm -hmm. hier gaat spelen, dat Patijsen gaat spelen. Dat is allemaal uh, uh, uh, geen discussie uh, voor hem. En AZ, ja, die begonnen zo geweldig goed aan de uh, competitie. Maar vorige week dan ineens die nederlaag tegen, tegen Groningen. Dus ja, ik ben wel, uh, wel heel benieuwd of uh, welke, welke kant dat op gaat. Het AZ het is natuurlijk duidelijk minder ver dan volgend seizoen, maar Feyenoord heeft het zeker niet zomaar gewonnen in de kaart. En Bas, uh, nog een, uh, een leuke wedstrijd voor het programma voor zondag. Vite of, uh, FC Utrecht-NEC, wat uh, verwacht jij van die wedstrijd? Ja, dat denk ik zelf. Dat, dat vind ik wel een hele interessante. Want, mm -hmm. um, dat zijn eigenlijk de twee verrassingen van dit seizoen, Utrecht en uh, NEC. Utrecht presteert echt ver boven verwachting en NEC. Eigenlijk, eigenlijk ook al is dat gat nog wel groot tussen die twee, dus negen punten uh, geloof ik. Maar dat is er één die durf ik eigenlijk niet te voorspellen Utrecht is heel goed in eigen huis, maar de NEC heeft het op de een of andere manier ja. dat is moeilijk. NEC heeft zich heel goed uh, versterkt met Boymans, met Valkenburg en met, uh, met uh, Bovenberg. Mm -hmm. Ik denk dat, uh, dat, dat Valkenburg en Boymans gewoon gaan starten. Ja, en Utrecht, die, die missen dan Torenstraat weer. Hè? Die pakte vorige week zijn 50 50 Dus die baard, die kan niet zijn thuis gaan maken voor Utrecht. Die moeten dan toch op het middenveld moeten ze weer gaan schuiven. Want uh, Or is ook nog steeds uh, geblesseerd. Zerota is geblesseerd. Dus daar gaat nou waarschijnlijk Zulo spelen. Dus, uh, ik, ik weet het niet. He? Ik, uh, ik, ik denk dat of NEC wint of het een gelijkspel wordt. Ik zie Utrecht dat toch niet zomaar winnen. Hey, en Bas, welk team of welke club gaat ons dit weekend verrassen? Goeie vraag. Oeh, dat is een hele goede. Ons dit weekend verrassen. Hè? De... Nou Bas, de vorige keer zei jij, uh, dat was, toen was het PEC. Toen was het PEC. Het PEC speelt dit weekend thuis tegen Twente? Ja. De vorige keer won PEC van, PEC van PSV uit, hè? Ja ja, ja, ja, ja, ja. Die had jij goed. Ja, ja, ja, ja dat zou zomaar uh, kunnen. Ja, PEC is gewoon een hele, hele moeilijke te bespelen. Ploeg voor veel tegenstanders. Mm -hmm. En dan ook nog in je eigen huis. Ja, dat zou, dat zou zomaar kunnen. Dat die, uh, die weer van zich toespreken. Hoewel ze uit beter zijn dan thuis. Ja. Maar Twente, ja, Twente draait ook nog niet helemaal. En, en de McLaren blijft maar schuiven. Hij heeft natuurlijk te pech dat Chucky uh, um, geblesseerd is. Dat Ver uh, zijn transfer zag mislukken. Dus die, die, die moet zich ook weer herpakken. Nou, mm het -hmm. nieuws is dat Bjerland komt er weer aan Dat vond ik aan het begin van de competitie wel echt een goede verdediging. Ja. Dat toevoegt aan Twente. Maar die is er nog niet. Ja, en die, die, die kunnen zich ook geen puntverlies meer permitteren, dus het wordt, weer, het wordt weer heel interessant. Dan nog een andere wedstrijd van dit weekend, dat is namelijk Ajax tegen Rode C. Ja, op papier een hele makkelijke wedstrijd voor Ajax natuurlijk. Ja, je zou zeggen in eigen huis, dan, dan moet, dat, moet dat zonder probleem kunnen. Hoewel Rode C, dat vergissen veel mensen zich in, die staan geloof ik zestiende. Maar die zijn al zes wedstrijden op rij ongeslagen. Ik was dat vorige week en toen ja. speelden ze echt heel aardig tegen Irakers. Toen de Moesje erin kwam, werd die hele wedstrijd omgekeerd. Die, die hield elke bal vast en Malti liep er lekker omheen. En dat uh, was een hele, hele leuke wedstrijd ook uh, uiteindelijk. Maar goed, in de arena heb je denk ik niet zoveel aan de Moesje, Want daar zul je de bal niet zoveel hebben. Dus dan kan je eigenlijk beter weer hè, sneller ja. opstellen. Dus ik ben benieuwd hoe brood uh, uh, dat opgaat uh, gaat los. Ik denk dat hij de Moesje nog niet laat starten. En uh, Ajax ben ik wel heel erg benieuwd naar de opstelling... Ik verwacht stiekem dat Siktorson wel in de punt van de aarde. de basis? Ja, ja, dat zou mij niet verbazen. Maar want, want, ja, het is gewoon de beste spits die ze hebben. En tegen Roda ben je normaal gesproken de bovenliggende partij. heb je veel balbezit en kan je volgens mij geen beter hebben als Siktorson. Ja. Die Quenka gaat hij er al mee starten. Het zou me ook niet verbazen dat dat dan uh, vanaf, de, vanaf de rechterkant gaat. Dat Boerichter uh, naar de, de bank gaat, of een Koki. Mm -hmm. En dan vies je vanaf links. En wat doet hij dan op zijn middenveld? Gaat ja. hij dan met uh, de jongen en eerlijk spelen? Dat lijkt me wel. Maar gaat hij dan met Schöne spelen? Wat hij ook wel eens heeft gedaan. Dat hij met drie aanvallende spelers uit speelt. Of kiest hij toch weer voor Pauls en gaat de Schöne naar de bank? Nee, daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe hij dat, uh, hoe hij dat gaat oplossen. Ja, en natuurlijk. Uh, was er vandaag een persconferentie en geen training? Want Ajax heeft namelijk zeven wedstrijden, geloof ik, in een hele korte tijd. Ja, ja, ja dat, is eigenlijk wel gek. dat is eigenlijk wel gek. Ik was vandaag bij ons op kantoor. En ik vroeg van waar is onze ajax Ja, die is hij niet. Want, uh, want uh, <laughs> Ajax, die, uh, ja, die trainen niet, die waren vrij. Dus was hij ook maar vrij. Ja. Dus, het is wel <laughs> raar om uh, op de vrijdag geen, uh, geen persconferentie van Ajax te hebben. Dus ik denk dat daar uh, uh, morgen misschien nog wat nieuws loskomt. Want het, het blijft gisteren wat dat betreft We hebben niets cadeau gekregen, zeg maar. En dan... Uh... We kunnen nog even terugkijken op de afgelopen week. Daar was natuurlijk een wedstrijd van het Nederlands elftal. Waarbij bijna, nou, bijna de hele selectie bestond uit Eredivisie spelers. Ja. Hebben ze je verrast? Ja, enorm. Enorm. Ik denk dat ze het hele land hebben verrast. Je denkt echt vooraf van. Ja, wat moeten deze jongetjes tegen die mannelijke Italianen. Maar deze jongetjes tegen echt, echt fantastisch. ja. echt vol verbazing zitten kijken. En wij dachten met z'n allen van. ja, hè, Is het Nederlands elftal? Heeft dat wel toekomst? Nou, het, het antwoord is komen. Ja, we hebben toekomst. Het was een oefening in het land, maar Nederland deed het gewoon heel goed. voor Ze hebben ze één kans weggegeven op het, uh, op het einde en dan, uh, dan blijkt dat er toch wat concurrentie is voor de gevestigde orde. En het zijn allemaal zulke jonge jongens ja. dat je denkt van nou, dit kan over een paar jaar uh, nog, wel eens, uh, nog wel eens wat worden. En uh, de, de snijders en de robbers, uh, die, die moeten toch, uh, nou ik wil niet zeggen achtergrond, mm -hmm. maar die moeten wel vol aan de bak om gewoon hun plek te behouden. En ik denk dat dat alleen maar goed is. En dat is de grote winst die Van Gaal daarin... Uh, heeft. En tot slot, wat is het nou met Vergaal dat hij steeds zichzelf zo moet ophemelen? Geen idee. Ik hoor, ik hoor hem bij Edwin Evers weer dit weekend. Of dat ja nou, dit weekend, afgelopen week. Dat is echt, ja, ja en, uh, het, is, uh, het is een gevolg van mijn selectiebeleid dat alle ja. spelers hebben gespeeld. Ja, ja, ja, ja. Hij, hij laat het ook over bij Bayern München <laughs> dat, uh, dat Guardiola in een gespreid bedje kwam, want hij had het allemaal al. Uh, hè, ze spelen mij ja. ja, ik snap er helemaal niks van. Het is. Um, uh, ja, het is gewoon de beste coach in Nederland, duidelijk. Ja. Uh, maar maar la, laat ons dat dan vertellen. <laughs> laat anderen nou vertellen, maar alsof hij dan voor zijn gevoel continu te weinig eer voor zijn, <laughs> voor zijn werk krijgt. Ik, ik, ik, ik, ik, ik weet het niet, ik snap er niks van. Ik zou zeggen laat soort zo dingen lekker aan anderen ja. over en je hebt het helemaal niet nodig, want je bent gewoon een fantastische trainer. En, en mensen storen zich er alleen maar aan. Als je zo continu jezelf op je borst aan het uh, klopt. Ja, ook hoe vaak je altijd ik zeg, natuurlijk, uh, ik loef je verhaal. Ik heb de opstelling gemaakt. Ja, ik doe dit, het, ik, ik doe het, dat. Ja. En, en de media dit, en de media zus, ja. en de media zo. Ja, dat zijn wij dan weer. <laughs> ah, nou, we zijn blij dat hij ons natuurlijk ook nog noemt als media. Hij had het ook niet kunnen doen. Bas, nee. mag ik je hartelijk danken voor het graag interview. Dan. En uh, graag tot snel weer. Want het is altijd gezellig. Hoor. Dan gaan wij uh, zo meteen luisteren, misschien heb jij er ook nog mening over, Bas, als je er nog bent. Ik ben er nog. De nieuwe hit van André van Duin. Ehm. Uh, ja, sorry, dat is niet helemaal een genre waar ik direct niet uit ben. Maar ik laat het maar in. Ja, de, de, nou, we draaien hem zo pas, dus eh. Uh, Oké. Okay. Gaan we eerst luisteren naar de script met Six Degrees of Separation? Dat is wel een grote hit, hè? Komt-ie? You've read the books, you've watched the shows. What's the best way? No one knows you. Yeah. Meditate, yeah. hypnotize. Anything to take from your mind, but it won't. all these things out of desperation. You're going to six degrees of separation. You hear the drink, you take a toke, watch the past go up and smoke. You fake a smile, you lie and say you're better now than ever, and your life's okay when it's not. Ooh, you're doing all these things out of desperation. Ooh, You're going through six degrees of separation First, you the worst is a broken heart What's gonna kill is the second part And the third Degrees of separation. First, you see the worst. I agree, a Six Degrees of Separation. Tja. Ja, en, en, hoogtepunten genoeg in deze show vandaag. We hebben, zo, we hebben nu eerst een, een nieuwtje waarvan je denkt van ja, uh, moeten we dat vertellen? Het is zielig nieuws. Denk ik voor de Nederlandse luisteraar van de gemiddelde radiozender of V-Zender. Ja, vertel maar Tim. Ja, ik denk het hoogtepunt van zijn carrière. En van deze show. Uh, Dries Roofink die krijgt... Uh van Prins Willem-Alexander en het uh, Rijksvoorlichtingsdienst. krijgt dit groene licht om een uh, Koningslied te gaan maken. Uh, deze clip, die, uh, die wordt uh, opgenomen bij de Dam. Dat uh, <laughs> zal vandaag wezen, of geweest zijn. Uh, oh, oh, oh, oh. In de clip worden uh, foto's en archiefbeelden van Prins Willem-Alexander gebruikt. Daar heeft hij toestemming voor gegeven. Ja. Dus uh, ik denk dat uh, Dries toch nog ergens Vins heeft. Uh, ja, in uh, het Koningshuis maken. Uh, ja, weet Willem, of moet ik zeggen, koning Willem, als je dit hoort en kijkt, ik kijk je nu recht aan je ogen, als je mij via de webcam kan iedereen het zien, dus jij ook, koning, alsjeblieft, zoek een goede artiest, een artiest waarvan je denkt van, die heeft de X-factor, en dan kijk ik nu naar mezelf, want ja, ik kan niet zo goed schrijven en ook geen muziekjes maken, maar neem Marco Bossato, of neem... Ben Sanders of noem maar op wie dan ook. Huur Goldplay en je hebt toch genoeg geld. Maar alsjeblieft. Alsjeblieft. Geen Dries Roefink. Alsjeblieft. Ik moet je wel toegeven, oh. Riem. Ik heb uh, de, het nieuwste liedje van uh, André van Duin gehoord. Ja. En die heeft zijn tekst natuurlijk. Van uh, oh, Over de boven, koning. Hoor. Had hij natuurlijk aan moeten passen. Oh. Hij heeft een nieuwe. En, uh, ja, alles bij de Dries Roefink wil ik bijna zeggen. Maar hij is wel erg leuk. En, ja, hij is geweldig, eigenlijk. Ik geloof dat jij hem uh, hebt staan. Zullen we het maar doen? We gaan het gewoon doen. De carnavalskraker van 2013. En uh, ja, het is Oranje Boven. Leven deuk. Ja, dat hoor je zo wel. En mijn naam is Bertus Bintje. Met het Oranje koor weer geen lintje. En we zingen voor u de nieuwe versie van Oranje Boven. Daar gaat hij. Oranje Boven, Oranje Boven. De heugenis zingen wij ieder jaar dit lied Dat was nooit het probleem, de tekst liep altijd als een tiet Totdat de majesteit ineens genoeg had van de troon En ons vertelde dat ze werd vervangen door haar zoon neem dag meteen, oh jee wie daar gaat ons repertoire Want het oranje boven gaat alleen maar over haar Toen kreeg ik een idee, en iedereen zong mee Zo is het oranje boven Alleen voor de voeding het maximaal Oranje boven, oranje boven. Alleen voor de koning het maximaal Het lied oranje boven zingen wij altijd in koor. Maar liever de koning ligt niet lekker in het hoor. Liever de koningin was jarenlang de laatste zin. Maar met Willem Alexander heeft die laatste zin geen zin. Dus dacht ik, weet je wat? Ik pas de tekst een beetje aan. Afijn ah, dat deed ik dus en dat heb ik toen ook gedaan. Ik zag ze met André en zing maar lekker mee. Waar je je Zo is het. Liever de koning en dat is. je Boven dat bestaat al heel erg lang. Het snapt nog uit de tijd dat er een paard stond in de gang. Wij zongen het dan ook al zoveel keer en zoveel maal dat het al onder benieuwd kwam en op mijn darmkanaal. Dus o, wat zijn we hier die blij met deze frisse wind? Oranje bleef oranje ook, al ben je kleuren blind. De zing uit volle borst, is daar nog leven borst? Oh, van Duin. Zo is het. Daar zijn de balletjes van Nou eren, van je heren, heren. Nee, nee hallo. La, la, la, da, dat is een lied van vorig jaar. Laat la, me la, la, la, Het is genoeg zo. Ja, la la la. Ja hoor. Naar buiten. Wegwezen. Hoppetee. dat. Zo meneer Van Duin, doet u het dus even normaal. Wat een tekst. Vind je het wat, Karim of niet? Ja, ik vind, ja, ja. Weet je, het is nou niet zo muziek wat ik dan. Die gooi ik op mijn iPod of uh, iPhone of welke embryo die spelen. Maar het is wel leuk voor mensen die het leuk vinden. Daar ben ik met je eens, absoluut. Ik hoop echt dat Willem Alexander naar mijn betoognet hebt geluisterd. Dat denk je zelf? Nee. Ik denk het ook niet. Nou, ah, misschien kunnen we hem naar het opsturen. Van, hé uh, hey Willem. Ja, als je Dries Roofing kan luisteren. Ja, dat zal hij ja, dat ook, zal wel, hij, zal hij hij ook wel naar luisteren. Hetzelfde niveau, hè. Soort zoek soort, zou ik zeggen. Ehm... Um, eigenlijk kun je alleen een dom over gaan schreeuwen en zo. Dit en is wel een hele lekker, hè, voor het weekend. YYM well, verdient Spears Scream and Shout Radio CFM het weekend in. Zodat ik het derde uur met, uh, daar met VJ en mij en heel veel lekkere Bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. they watching us. they watching us. they watching us. Everybody in the club.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 Saying oh, we all are, we, are, we are You are now now rockin' with Will I am in Britney bitch oh yeah. oh yeah Oh yeah Oh yeah Bring the action Rock and roll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 De Euro Breakdown lijst der lijsten van dit station over heel Europa Scream and shout Will I am Britney Spears Of moeten we Britney Bitch noemen? Dat weet ik niet Dat weet ze zelf volgens mij ook nog niet, want ze is een beetje Ja, een beetje raar aan het doen nog steeds, hè Ze wil nog steeds niet te gewone worden Helaas Wat ooit een grote artiest was, hè? Ja, absoluut Hè? Hey, het zit er alweer bijna op, hè? Ja Het vliegt voorbij als het gezellig is, zou ik zeggen nou, absoluut toch raar dat het zo snel gaat altijd hè ja dat uh, we vermaken ons wel denk ik ja genoeg interviews gehad vandaag druk druk uh, drukke avond en, en uh, druk schema gehad en hij, het blijft maar doorgaan voor mij hè dat blijft maar doorgaan het is en bijna zeven uh, uur ik geloof dat jullie nog even doorgaan ja nog een uur nog een heel uur ja met de allerlekkerste muziek natuurlijk Vijay die gaat mixen hij is semi te zie ik helemaal zijn gezicht ja, ja, hij zit te shaken dus uh... Vijay ja. Pak je microfoon eens. Oh, ja. Nou, we gaan wel beginnen. Ja, nou, nou het we gaan nog niet beginnen. Het is de gewoon de leuk om je even te horen. Oh, wel... Dat mensen echt weten dat VJ de ja, dat er is. Ja, ik ben er. Je bent er? Ja. Dat is ook een nummer van Roe van der Boom, hè? Oh nee, dat is iets heel anders. Dat is jij ja, bent zo. Jij ja, bent zo, ja. hè? <laughs> toch een heel zielig muziek op de achtergrond. Nou, stream met Overlord, hè? Nee, maar dat maakt het ernstiger. Uh -huh. En hey, VJ. Heb je. We hebben verzoekjes binnengekregen, toch? Ja, uh, yeah. uh, we hadden Cheers to the fucking Weekend van uh, Rihanna. Uh -oh. En uh, we hadden er nog eentje, oh ja, yeah. uh, Don't You Worry Child uh, van de uh, Swedish House Mafia. Oh, en uh, Intergalactic van de Beastie Boys. Uh. En wie heeft die aangevraagd? <laughs> dat is uh, de heer uh, MC Smit. Uh. Oh, en niet zo. Nou, nou, nou, oh, nee, nee. nee. hij Toomvallig. zit hier. Hij zit hier. Dat, dat, dat is hem. Als u denkt op de webcam van. Die zit daar zo verstopt in een hoekje. MC Smit. Hij heeft een uh, blauwe trui aan en er staat in het roze patta op. Oftewel schoen. schoen. Maar het is een shirt. Dus die persoon die. die wist het niet. De persoon die, die dat shirt heeft gemaakt, die wist ook niet dat het niet of het een schoen of een. Hij zei nog zo: ik ga niet op de radio. En wat hoorden we net? Je hoorde, ja, het je hoorde met het hem even. Ja? Hebben jullie hem gehoord? Het is al gelukt na één minuut. Ik, ik had het toch wel, wel moeilijk verwacht. Ik hoop dat we nu. Zal ik we wel naar het nieuws gaan? Want net de eerste uur ging het een beetje mis. Toen heb ik het nieuws voorgelezen. En nou. De, het was ook goed. Het was nou. heel goed. Jawel. Ja? Jawel. Ja? Ja, ja. Nou, de muziek is er ook bij spelen hoor het. We zei, eens het het wordt er helemaal niet helemaal vrolijk. Ja. Kijkt u uit voor de sneeuw. Daarmee sluit ik dit blokje bijna af. En uh, Tim, fijn weekend. Ja, jongens, jullie nog succes. Dankjewel. Wij gaan nog heel even door. Na het nieuws, zometeen met VJ en Kim met weekend in. In de Mix, To the Max, zo heet het nog steeds.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 De regeringspartij VVD betwijfelt of de organisatie nog nut heeft en wil daarover een debat met minister Timmermans. PVV, SP en de...